Zes uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In de Japanse kerncentrale van Fukushima zijn waarschijnlijk splijtstofstaven gedeeltelijk gesmolten. Dat heeft de regering bekendgemaakt. De gedeeltelijke meltdown zou in reactor 2 zijn geweest. In het gebouw staat een laag water die radioactief besmet is, vermoedelijk als gevolg van de smelting. Het noordoosten van Japan is vannacht getroffen door een zware naschok van 6,5 op de schaal van Richter. In Libië claimen de opstandelingen dat ze de stad Sirte hebben veroverd. Dat heeft een woordvoerder gezegd tegen het persbureau Reuters. Er is nog geen officiële bron die de val van het Gaddafi-bolwerk kan bevestigen. Turkije wil gaan onderhandelen over een staakt het vuur in Libië. Dat heeft de Turkse premier Erdogan gezegd tegen de Britse krant The Guardian. Hij vreest dat de militaire acties in Libië kunnen uitlopen op oorlogen als in Irak en Afghanistan. Dat kan volgens hem desastreuze gevolgen hebben voor Libië en de NAVO... dat gisteren besloot de leiding over de militaire acties tegen Libië... over te nemen van de VS. Burgers moeten zich via een referendum kunnen uitspreken... over de bouw van een nieuwe kerncentrale in ons land. Dat wil GroenLinks. De partij noemt het bouwen van een nieuwe kerncentrale... een ingrijpend en omstreden besluit waar we zeer lang aan vastzitten...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 De aanzielzoekers komen voornamelijk uit Servië, Afghanistan en China. Het weer: het is helder in het noorden, vriest het een paar graden. Overdag zonnig, het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 28 maart, goedemorgen, nieuwe week met bekende thema's. Ja, de NAVO neemt het commando voor de militaire acties rond Libië nu helemaal over. Pas Nijder in Brussel hoort u zo over dat besluit van gisteravond. Inmiddels blijkt dat het handhaven van de no-fly zone en het aanvallen op doelen van Gaddafi de opstandelingen helpt. Ze rukken op, Lex Runderkamp is in Libië en doet verslag. De Nederlandse luchtmacht en de Marusserse zijn in actie gekomen voor een reddingsactie op de Middellandse Zee. Het gaat om bootjes met vluchtelingen uit Noord-Afrika, bijvoorbeeld uit Tunesië. We bellen met het kustwachtcentrum. Japan kreeg weer een na zware naschok voor de kiezen. Gevolgen lijken mee te vallen. Verslaggever Kiel Duits is nog in het rampgebied. En welke oude vanochtend de kerncentrale van Fukushima uiteraard weer in de gaten. Het gevaar is bepaald nog niet geweken. U hoorde dat zojuist. Nu is er ook commotie over het meten van de stralingsniveaus. Ronald Schram van NRG in Petten analyseert de gegevens. Greenpeace vertrouwt het ondertussen al lang niet meer en heeft een eigen meetteam in Japan. Met een van de stralingsmeters gaan we straks praten. En GroenLinks wil een referendum voor een eventueel nieuw te bouwen we spreken Tweede Kamerlid Lisbeth van Tonga daar straks over. Opzienbarende uitslagen bij Duitse deelstaatverkiezingen. In Rusland is ook overgegaan op zomertijd. En dan gelijk voor uh, altijd. We consumeren steeds minder melkproducten. En het Justin Bieber fever is weer voorbij. Daarover hoort u dit Radio 1-journaal tot half tien U Kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. De opstandelingen in Libië zeggen de geboortestad van kolonel Gaddafi Seerthe in handen te hebben. Gisteravond verlieten de aanhangers van kolonel Gaddafi in konvooi de stad al. Het hele weekend hebben de geallieerde troepen aanvallen uitgevoerd, ook op Seerthe. Opstandelingen hebben vier steden veroverd. Bye bye Gaddafi. 100%, we are sure. We remove him, we don't accept him president again. Never. NAVO heeft intussen de leiding van de militaire acties op zich genomen. Ambassadeurs van de 28 NAVO-landen stemden daar gisteravond in Brussel mee in. De NAVO is er klaar voor, zegt secretaris-generaal Rasmussen. In de past week hebben we een complete pakket van operaties... in support van de United Nations resolution by zee en by air. We are already al het arms-embargo en de no-fly-zone. En met vandaag's beslissing gaan we are going beyond de NAVO neemt de leiding over van de Verenigde Staten. Een woordvoerder van kolonel Gaddafi noemt de acties van de NAVO illegaal. Clearly the West, NATO has taken sides on this civil conflict. It's illegal hasn't been allowed or permitted by the Security Council resolution. Ja, volgens diezelfde woordvoerder zou de vrouw die zaterdag in een hotel vol journalisten riep dat ze was verkracht, veilig bij haar familie zijn. Ze werd toen afgevoerd door beveiligers, maar niemand heeft haar daarna nog gezien. Volgens de woordvoerder van de regering komt er een onderzoek naar haar beschuldigingen. Miss Iman has been released because of course she hasn't committed you know, any particular major offense. She just entered the place she wasn't supposed to enter. She made claims uh, about being kidnapped and raped. Dit ja, is een case tegen vier individuen. Dat was het afgelopen weekend ook nog onrustig in Syrië en Jemen. Autoriteiten in Syrië zeggen de noodtoestand op te gaan heffen. In Jemen zijn de onderhandelingen over het vertrek van president Saleh vastgelopen. Op de dam in Amsterdam hebben enkele tientallen mensen gedemonstreerd tegen de operatie in Libië. protest was opgezet door de internationale socialisten... maar er waren ook andere vredesbewegingen aanwezig. Een demonstrant. Ik denk dat er op vele manieren een interventie had kunnen plaatsvinden... en ik denk dat we uh, een verkeerde keuze gemaakt hebben... door daar op deze manier aanwezig te zijn. Het ruikt naar Irak. Ja, ik denk dat we er beter hadden kunnen zijn door alleen materieel te steunen... en door hen zelf uh, het gevecht aan te laten gaan. Dan Duitsland, een flinke klap voor bondskanselier Merkel. Haar partij, CDU, verdwijnt na 58 jaar waarschijnlijk uit de regering van de belangrijke deelstaat Baden-Württemberg. De Groenen waren de grote winnaar van de deelstaatverkiezingen. Het heeft ons richtig herausgefordert. we hebben herausgefordert, we worden herausgefordert En nu hebben we de historische wende in dit land eruit. Historische omslag dus volgens de leider van de Groenen. Voor het eerst zal zijn partij een premier leveren in een deelstaat. Hoewel de CDU het groots blijft, zullen de Groenen met de Sociaaldemocraten een coalitie gaan vormen. Verlies komt hard aan bij de leider van de CDU in Baden-Württemberg. Dit is een bittere dag voor de CDU in Baden-Württemberg. Dit is een bittere dag voor mij persoonlijk. Ik füge hierin toe. Dit is ook naar overtuiging van mijn politieke vrienden en van mij... Geen goede taak voor Baden-Württemberg. De nucleaire crisis in Japan speelde een grote rol in de campagne. De groenen waren altijd al tegen kernenergie. CDU was uh, voor, maar legde daar deze keer niet de nadruk op, vertelt correspondent Wouter Meijer. Je moet bedenken dat die verkiezingen ook een grote test waren voor haar nieuwe beleid. Twee weken geleden opeens die omzwaai te maken in het beleid van kernenergie. Na de ramp in Japan te zeggen, we gaan alles controleren, we gaan de, de, de grootste gevaarlijkste uh, reactoren gaan we meteen uitschakelen voor de komende maanden. De vraag was natuurlijk of de mensen dat zouden accepteren als een serieuze omzwaai... of dat ze zouden denken dat het een verkiezingstruc is. Nou, uiteindelijk kozen veel kiezers toch voor de Groenen. In februari verloor de CDU ook al in Hamburg. En ook in Frankrijk verloor de regeringspartij, UMP, van president Sarkozy... flink bij regionale verkiezingen. Grote winnaar waren de socialisten die zich opmaken... voor de presidentsverkiezingen van volgend, volgend jaar. Voorzitter Aubry... Ik de Fransen hebben De Fransen hebben met deze uitslag laten weten dat ze verandering willen, dat ze genoeg hebben van Sarkozy's beleid. En ze hebben ons, de socialisten, vertrouwen gegeven, want de meeste Fransen hebben links gestemd. Het extreemrechtse Front National deed het ook goed. Voor het eerst is de partij verkozen in de regionale besturen waarvoor werd gestemd. Ook leider Marine Le Pen kijkt uit naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ik vind alle Frans die een grote alternatie, een reale alternatie, nationale en republikelijke alternatief, om ons te reageren om samen te bereiken voor de vrouw voor de presidentie van 2012. Volgens de laatste tellingen behaalden de socialisten zo'n 36%, het UMP 19% en Front Nationaal 11%. Opnieuw dus een aardbeving voor de Noordoostkust van Japan, dit keer van 6,5% op de schaal van Richter. Er werd een tsunami waarschuwing uitgestuurd, maar een vloedgolf bleef uit. De Japanse tv zond beelden van de kustlijn live uit. Er is een tsunami warning issued in de coastal area of Miyagi Prefecture. It appears as if the tsunami tide has already arrived. The expected height is 50 centimeters. Geen tsunami dus. Gisteravond keerde het Nederlandse hondenteam terug uit Japan. Twaalf dagen lang zocht het team naar stoffelijke overschotten in de ravage die na de aardbeving en tsunami ontstond. Ja, dit was wel een van de zwaarste puinhopen die we gezien hebben, ook voor de honden. Hè. Dus het was allemaal hout met spijkers en ja, het hele gebied lag daarmee verspreid. Hè. Dus niet huisje voor huisje zoeken, maar echt het hele gebied eh, afzoeken. Ja, dat was wel zwaar. Ja, en, en koud, hè. De honden vonden enkele tientallen lichamen terug tussen de puinhopen. Het uitgangspunt is eh, voor de plaatselijke bevolking... en dat merk je ook al meteen als het eerste geborgen wordt... dat ze ontzettend dankbaar zijn dat, eh, dat ze in ieder geval hun familielid weer terug hebben. Ja, en daar doen we het ook voor dan naar hysterische taferelen gisteravond in Rotterdam in Ahoy. De grootste tieneridool van dit moment trad daarop. En daar werd al weken naar uitgekeken. Justin Bieber. zo leuk. zo leuk. Hij is zo mooie liedjes. Echt zo leuk. Zo geweldig. Alles babyfoto's, zo leuk. Het hart het hart. Hij kwam in het hart en toen zag je hem heel mooi Dat was zo leuk. Nu, 17-jarige Bieber werd ontdekt na een filmpje dat hij op YouTube had gezet. Snel had hij Wereldhits, een bioscoopfilm en een grote schare fans, Die Libers, genaamd. Nou, hij, hij heeft knop. leuk haar. Ja. Hij is knap. Ja. Hij kan heel goed ja. zingen. Hij, is super, goed zingen. hij, hij is super goed dansen. Hij heeft talent. Ja. ja, nou kijk, hij kan gewoon super goed dansen. En goed. Al, hij heel goed zingen. En hij is ook nog eens heel knap. Dus hij kan gewoon alles. Ja, hij kan mum, piano spelen, hockey, ja, ja, Alles. Hij, ook, hij, ja, pop. Pop. hij, ja, hij, hij kan alles. echt alles. Nou. Hij heeft leuk haar. Vroeger? Elk meisje onder de 16 kan zijn grootste hit Baby meezingen. Maar er waren natuurlijk ook ouders die hun dochter moesten begeleiden. Ik nou, dat ga daar gezellig meedoen. Okay. Wat, kost, wat kosten de kaartjes eigenlijk? Deze was 96 per kaart. Wat vind je daarvan? Overdreven, maar. Was het het waard? Vimmel het waard. Kijk, ga weg met een, een glimlach, een knipoog en een baddoek van Justin Bieber. <laughs> nou, dochter blij, moeder ook blij. Dan de beurzen. Vorige week sloten ze positief af op vrijdag. Dow Jones eindigde vier tiende procent hoger. Dat was de derde vrijdag op rij dat de beurs in de plus eindigde. Afgelopen week kende de Dow de grootste groei sinds juli vorig jaar. Nasdaq groeide ook met twee tiende procent. Net als de andere Europese beurzen had de AEX ook een goede week. De beurs sloot drie tiende hoger. De Nasdaq, um, die opende ook... Vast en zeker, maar de Nikkei in Tokio, die opende de week met flink verlies. Wist zich nog enigszins te herstellen. Ja, sorry, dat staat hier verkeerd. De beurs sloot, nee, staat. Want we handelen daar nog steeds nu op een verlies van bijna vier tiende procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Afgelopen zaterdag kwam het album Songs for Japan uit. Een initiatief van de vier grootste platenmaatschappijen van de wereld. Opbrengsten gaan naar het Japanse Rode Kruis. Album is op dit moment alleen nog te downloaden... maar volgende week maandag ligt de cd ook in de winkels. Het meest opvallende is dat Yoko Ono de rechter van Imagine... van John Lennon heeft afgestaan. En verder staan de grote hits op, zoals bijvoorbeeld... John Mayer's Waiting for The World to Change. Zo heet het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer. 16 minuten over 6 is het. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof uh, voor de eerste keer vanochtend. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Waar ben jij? In Almere. Almere buiten, als ik het goed begrepen heb. De eilandenbuurt, ja... Uh, Almere, dan toet uh, je dat van tevoren even in, dan rij je daar naartoe... en dan ga je natuurlijk blind naartoe. ben je al een half uur aan het rijden voordat je de eerste Almere uh, hebt gezien... en een half uur later kom je bij de laatste Almere. Ja, dit is denk ik, is denk ik de laatste Almere. Uh, vanuit uh, Hilversum gezien, zeg maar. Vanaf deze plek in die eilandenbuurt uh, heb je uitzicht op de A6... en een beetje op uh, het water hierheen kijken... dan zou je ook nog de A27 kunnen zien. En daar staan dan volgens mij die prachtige... Uh, betonnen olifanten daar, uh, daar in de hoek, in alle stilte. Heel veel auto's uh, rijden door de polder nu op dit moment... naar de bewoonde wereld uh, En heel veel mensen hier in Almere-buiten uh, worden wakker, volgens mij. Er, af en toe gaat er eens uh, wat licht aan. Je ziet hier bij al die huizen vooral heel veel auto's uh, staan. Als ze dan in de loop van de dag naar hun werk gaan... en in de loop van de middag weer terugkomen dan zal misschien alles anders zijn in Almere. Want vandaag wordt er iets bekendgemaakt. En het heeft te maken met, met een onderzoek... onder uh, ongeveer 2000 uh, inwoners van Almere... hoe het verder moet met de groei van Almere. Of Almere inderdaad, Naar die 350.000 uh, inwoners uh, moet gaan. Uh, in uh, het begin van de jaren 70... Toen was deze, dit groene veldje er nog niet. Toen was die boom er nog niet. Toen was die flat met die appartementen waar ik voor sta er nog niet. Maar toen was er wel het Polygoonjournaal. In de jongste IJsselmeerpolder, zuidelijk Flevoland zijn de eerste opspuitingswerkzaamheden voltooid... voor een stad waarin omstreeks het jaar 2000... een 500.000 mensen zullen wonen. Die stad in het zuidwestelijk deel van de polder zal Almere heten... naar een vroegere benaming van de Zuiderzee. De opspuiting was noodzakelijk om de polderbodem geschikt te maken voor de aanleg van wegen en riolering en de bouw van woningen, winkels en bedrijven. Het zal een zogenaamde meerkernenstad worden. De kernen, die in grootte sterk zullen variëren, worden ruim van groen voorzien. Zeker 90% van de stad zal bestaan uit laagbouw, slechts 10% uit hoogbouw. Als de stad voltooid is, zal Almere woon-, werk- en recreatieruimte bieden aan zo'n 250.000 mensen. En daar hebben ze uiteindelijk van bedacht dat het er misschien wel 350.000 zouden moeten kunnen worden. De PVV, de partij van Geert Wilders, is hier de grootste partij in de gemeenteraad. Zit niet in het college, maar heeft wel bedacht dat er eh, misschien maar pas op de plaats eh, gemaakt moet worden. Uh, Wil daarover een discussie met de uh, inwoners van Almere. Doet dat ook via dat panel waar dus uh, zo'n 2000 mensen op, uh, op reageren. Zo dadelijk hier naar binnen bij de nummer 2 van, uh, van de PVV in Almere, meneer Van Dijk. En uh, met hem bespreken we zijn uh, gedachten over de stad, over de uitbreiding. En dan in de loop van onze uitzending van Almere buiten naar Almere stad. En dan uiteindelijk naar Almere poort. Zo hebben we het helemaal gehad okay. vandaag. Nou, je klinkt wel heel zwoel, uh, Joris, vanochtend. Ja. <laughs> um, voor, voor, gewoon verkouden, denk oh, ik. Oké, okay. nou het klinkt goed. Dank je. We spreken je later. Tien voor half zeven, Japan dan maar, de kerncentrale bij Fukushima. Eh, daar speelt ook weer het een en ander, daar hoort u straks veel meer over. Maar Japan werd ook weer getroffen door een zware naschok. Noordoosten met name. Beving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Autoriteiten gaven een tsunami-alarm af, maar dat werd na korte tijd ook weer ingetrokken. Journalist Kjeld Duits rijdt door het rampgebied. Kjeld, heb jij iets gemerkt van die naschok? Toevallig net bij een tankstation te tanken. En dat is uh, nog altijd heel moeilijk hier. En ik ben om vier uur morgens opgestaan. En ik stond om een uur of zeven voor, uh, de, voor de pomp. En net toen er uh, gepompt werd, ging de auto heen uh, en weer. Nogal uh, heftig uh, uh, schudden was het. En ik dacht, nou, die man van het... Uh, een uh, die wilde wat uh, extra druppels in die auto doen. <laughs> die is die auto aan het schudden. <laughs> maar, dat <ble> <laughs> maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. En er was een aardbeving. Maar het uh, interessante was dat je mensen in, uh, uh, om je heen, dus de mensen die daar werkten, en de mensen in andere auto's, zag lachen: van oh, nou weer een, weer een naschok. Er was totaal geen angst eigenlijk, zeg je. Niet waar ik zat. Uh, ik zat in Yamagata, dus dat is een 100 kilometer verwijderd van waar die aardbeving, uh, uh, sorry, verwijderd van Sendai, wat dichter bij de aardbeving lag. Maar ja, in het algemeen zijn mensen toch wel een beetje gewend geraakt aan de aardbevingen. Het is ook wel normaal om uh, naschokken te hebben voor de eerste zes maanden. Uh, maar wat nu toch wel bijzonder is, dat er uh, veel schokken zijn van over de zes op de schaal van dichter. Bijna elke dag wel eentje. Ja. Kjeld, heb je nog iets gehoord van schade of slachtoffers door deze naschok? Uh, nee. Um, doorgaans vinden er in, um, Japan door, uh, vindt er in Japan weinig schade plaats door uh, aardbevingen van onder de zeven. Maar er werd vandaag wel op de radio gewaarschuwd... dat omdat zoveel gebouwen uh, verzwakt zijn door de aardbeving van 11 maart... dat men toch wel moet oppassen... omdat. Ja, men gewoonlijk denkt van, nou ja, het is maar iets van 6 of 6.5. Uh, dit is toch niet iets waar uh, je gerust om kan zijn, zei men op de radio. Men moet voorzichtig zijn. Oké. Okay. Hey, begrijp ik nou goed dat je hebt getankt, Kjeld? Dus het is je wel gelukt, uiteindelijk? Het is me wel gelukt, het is ook heel bijzonder. Ik uh, stond bij een pompstation waar men vandaag als en test eh, iedereen een volle tank gaf. Oh. Tot nog toe kreeg ik op zijn best een halve tank. Je moest dus er wel voor betalen, neem ik aan. Ik moest er wel voor betalen, helaas. Maar je mocht doortanken, dat is eigenlijk het idee? Ja, ja, maar dat is enkel een test en enkel dit benzinepompstation. Dus er is nog altijd een heel groot tekort aan benzine hier. De meeste pompstations eh, zijn nog altijd dicht. Uh, uh, hoe dichter je bij de plekken komt waar de tsunamis hebben huisgehouden, hoe uh, groter het tekort aan benzine is en hoe uh, meer mensen nog steeds uh, in de problemen zitten. Oké, okay. nou jij kan weer even voort. Dankjewel. Kjeld Duits vanuit het uh, rampgebied in Japan. Ander nieuws. Snelweg tussen Helmond en Eindhoven was gisteren opnieuw de hele dag dicht... omdat TNO een experiment deed wat te maken had met spookfiles. Doel, de spookfiles door remmen en optrekken te verminderen. Trudy van Rijswijk mocht meekijken in de regiekamer van TNO. A start 0,5. R. Vmax 100. R. A break. Uh, min 0,5. De regiekamer van TNO, waar alles precies gevolgd kan worden wat er op die A270 gebeurt. Uh, Bastian Crossen, jij bent hier opperhoofd. Hoeveel auto's doen er mee deze keer? Minder dan de vorige keer volgens mij. Vandaag doen er uh, 70 auto's mee. Wat ze aan het uitproberen zijn is een, uh, een innovatieve oplossing... waarbij wij iets kunnen doen aan het, uh, het fileprobleem. En dat doen ze door dat die auto's onderling met elkaar communiceren... en ook met de walkant. We hebben de vorige keer hebben we gezien dat er auto's uitgerust waren... met een stemmetje en een zendertje. En dan mm -hmm. werd dus in de gaten gehouden of er aan de voorkant geremd werd... kortweg of je moest gas geven of remmen.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 En daardoor de files verminderen. Want degene die achter uh, iemand rijdt met een kastje... die denkt, hey, hij gaat harder, dan doe ik dat ook. En hij gaat langzamer, dan doe ik dat ook. Exact, u heeft helemaal begrepen. Ja. Ja, nou, nou, de rest <laughs> nog. <laughs> Want uh, je moet hiervoor, en dat is al heel vaak gebeurd... iedere keer die snelweg afsluiten. Ik weet niet hoe jullie de mensen, met name de bestuurders... hier in de omgeving zo gek hebben gekregen. Maar dat is nogal wat. Uh, mensen hebben toch zoiets van, ik zit ook elke dag in die file. Ik wil heel graag meehelpen om dat probleem op te lossen. Dus... Ja, wij zijn er klaar voor. Oké. Okay. Ja. Uh, de laatste bestuurder staat nu in zijn auto. En dan uh, zijn we klaar om te rijden. Mm. Je moet zich voorstellen dat mensen niet heel erg hard gaan remmen. Wat mensen wel gaan doen is dat ze gewoon reageren op het advies wat ze krijgen. Je moet het vergelijken dat mensen in principe hetzelfde gedrag blijven vertonen. Net zoals in het normale verkeer. Maar dat ze gewoon iets eerder al weten dat ze moeten reageren. Ze weten iets eerder dat er een file ontstaat, dus gaan ze ook... Iets eerder remmen. En omgekeerd, op het moment dat een file verdwenen is... zullen zij ook sneller weer een snelheid gaan verhogen. Vorig jaar hebben we al gezien dat door dit soort experimenten uit te voeren... en ook dit soort technologie te implementeren... dat je tot zo'n 12% files kan verminderen. Dit jaar gaan we opnieuw de experimenten doen. En zo gauw we dat weten, dan kunnen we dat u ook laten weten. Moet je ook aansluiten. De voertuigen zijn nog wat aan het aanschrijven, hè? Okay. Juist. Aan te schuiven dus. Maar het was een experiment, dus, op de snelweg tussen Helmond en Eindhoven. En snel reageren kan betekenen dat er minder spookfiles staan. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. De Nederlandse wieler-equipe heeft op de laatste dag van de wereldkampioenschappen baan in Apeldoorn drie medailles veroverd. Teun Mulder stond weer op het podium. Op de kilometer tijdrit eindigde hij als tweede. knappe prestatie. Het goud was voor de Duitse Stefan Niemke. Het leverde bij Mulder eerst wat gemengde gevoelens op. Ja goed, ik was natuurlijk heel blij met mijn zilveren medaille, maar ook een beetje teleurgesteld dat ik net geen goud heb gewonnen. Maar in deze ambiance met het publiek kan ik niet meer dan tevreden zijn. Het lap was erg hoog gelegd door Niemke. Op deze baan en deze omstandigheden was het echt wel heel goed. En er waren er nou twee andere goede tijden en ik was gewoon heel blij dat ik tweede werd. En dan in het begin voel je niks, maar dan ga je zitten en dan, dan slaat de pijn wel toe. Theo Bos moest genoegen nemen met brons. Hij werd samen met Peter Schep derde op de koppelkoers. Het was voor Bos de rentree op het hoogste niveau als baanwielrenner. En het werd dus ook een geslaagde rentree. Vooraf had ik er een medaille gehoopt. En stiekem, uh, stiekem hoopte we wel een beetje op een trui. En uh, ja, wij gingen gewoon voor, een, ja, voor, hier, voor, voor het podium. En uh, ja, daar hebben we op het laatst ook voor gereden. Uh, op een gegeven moment kom je op een, ja, op een uh, splitsing van gaan we alleen... Alles over die trui doen. Dus op het laatst wachten, geen punten pakken, maar nog een ronde proberen te pakken. Of gaan we puur voor de punten en voor een, voor een podium. En uh, we hebben de tweede gekozen eigenlijk. Er was ook nog een Nederlandse medaille die als een hoofdprijs gevierd werd. Christen Wild voorover de brons. Ik had uh, van tevoren wel bedacht dat, dat, ja, podium, dat het podium moeilijk zou worden, maar wel haalbaar. Ik zie deze bronsplak wel een beetje als een gouden plak hoor. En met haar medaille komt de Nederlandse ploeg dus op vijf plakken. Eén eh, van de Nederlandse bondscoaches is Robert Slippens. Hij is verantwoordelijk voor de duurrenners... en hij kijkt tevreden terug op het wereldkampioenschap in eigen land. Uh, ja, positief. We hebben vijf dagen hele spannende wedstrijden gehad. Uh, de eerste drie dagen hebben we niet het resultaat gehad... waar we eigenlijk heel hard voor gewerkt hadden. Uh, de laatste twee dagen gebeurt het, uh, gebeurt het wel. 170.000 toeschouwers kwamen in totaal naar het WK-baanwielrennen in Apeldoorn. De eendaagse wielerkoers Gent-Wevelgem is gewonnen door Tom Bonen. De Belg was de snelste in een massasprint. Eigenlijk was hij van plan om een dag eerder te starten in de E3-prijs Harald maar Omdat zijn ploeg de punten die in Gent-Wevelgem te verdienen waren hard nodig had, verscheen Bonen in Gent aan de start. Nee, ik, ben, uh, ik ben in eerste plaats uh, werknemer van, uh, van onze wielerploeg. En, uh... Ik had graag Harald Beker gereden, omdat ik al een paar jaar aan het proberen ben om die voor de vijfde keer te winnen. En al twee keer dichtbij was. Maar uh, ja, ik moet ook begrijpen uh, dat er hogere belangen zijn uh, dan alleen maar eigen belang. Op de laatste dag van Indoor Brabant is Jeroen Dubbeldam tweede geworden bij de Wereldbekerwedstrijd Springen. Nederlander moest Dennis Lynch uit Ierland alleen voor zich dulden. Dubbeldam plaatste zich tevens met zijn paard Simon voor de finale van de Wereldbeker in Leipzig. Dubbeldam over zijn tweede plaats in Den Bosch. Ja, ik wist uh, dat, dat het met de tijd uh, moeilijk zou worden, maar ik had gedacht dat ik er makkelijker aan zou komen eerlijk gezegd. Ik heb een heel snel paard van nature en ik heb gedacht zoveel zo natuurlijk snel rijden, want ik wou de proef gewoon winnen. Uh, maar ik had wel zoiets in mijn achterhoofd, ik moet het niet overdrijven, want die van mij is sneller dan die van Dennis. En dat heb ik een klein beetje onderschat en dat was net die 3-10 uh, die me de das om gedaan heeft. Naast Dubbeldam heeft ook Harry Smolders zich geplaatst voor de Wereldbekerfinale in Leipzig. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En gisteravond bestookte geallieerde vliegtuigen de stad. GroenLinks wil een referendum over de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. De partij noemt het bouwen van een centrale een ingrijpend en omstreden besluit... waar we zeer lang aan vastzitten. VVD en CDA hebben zich in het regeerakkoord uitgesproken voor nieuwe kerncentrales. De bouw daarvan zou in 2015 kunnen beginnen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 De dag begint behoorlijk koud. In Twente en op de Veluwe vriest het zelfs 4 à 5 graden. Alleen in Zeeland, Limburg en langs de Waddenkust... is het met plus 4 een stuk minder koud. Het is op de meeste plaatsen onbewolkt... maar vanuit het noorden krijgen we wel wat wolkenvelden... en er kan ook een spat regen uitvallen. Maar in het zuiden van Nederland blijft het, denk ik, vrij zonnig. Vanmiddag lost de bewolking in het noorden steeds meer op, komt de zon er ook weer goed bij. In het zuiden is het volop zonnig. Er staat een zwakke tot net matige noordwestenwind en het wordt op de Wadden en langs de Waddenkust een graad of 8. In de zuidelijke provincies loopt de temperatuur vanmiddag nog op naar 12 graden. Morgen, dinsdag, krijgen we nog een vrij zonnige en droge dag. Dan wordt het met 11 tot 15 graden ook iets warmer dan vandaag. Maar na morgen draait de wind naar het zuidwesten en dan valt er af en toe wat lichte regen. Maar het is na morgen ook minder koud. En als de zon er goed bij komt, dan wordt het misschien later in de week nog 20 graden. Kortom, vandaag en morgen is het nog fris en vrij zonnig. De rest van de week verloopt het licht wisselvallig, maar wel iets warmer. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nu een zestal files. Dat zijn de files die er normaal gesproken op dit tijdstip op staan. De A7 horen dan bij Weideworm 5. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem knopendwaterberg Waterberg 2 kilometer. Bij Rotterdam viel op de A15 richting Europoort. Eerst bij Rotterdam-Charles 3. En een stuk verderop bij Hoogvliet zaten er 2 kilometer. Aan de andere kant van Rotterdam, op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 2. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 3 kilometer. Henk, je aan weer pauze te nemen. Nee, nee. ik... Uh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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. Een politieke draai in Duitsland. De deelstaat Baden-Württemberg in het Zuidwesten krijgt een groene premier. Christen-Democraten van bondskanselier Merkel leden een gevoelige nederlaag... in deze regio waar ze al 58 jaar geregeerd hebben, achter elkaar. Correspondent Wouter Meijer vat de omwenteling samen. En ik wil allen in dit land hartstikke danken. Die ons gewählt hebben. Besonders de vielen die ons voor eerste hebben. en ons tot deze grandioze De winnaar van de avond, Winfried Kretschmann, lijsttrekker van De Groenen. Hij bedankt natuurlijk alle kiezers. maar vooral ook degenen die voor het eerst op De Groenen hebben gestemd. En dat zijn er heel veel. De Groenen kregen meer dan twee keer zoveel stemmen. als bij de vorige verkiezingen. Kretschmann wordt nu de eerste groene minister-president van een Duitse deelstaat. De grote verliezer is Stefan Mappus, de christendemocratische premier... die net als bondskanselier Merkel twee weken geleden bekeerd leek... door de kernramp in Japan en meteen opdracht gaf... de oudste kernreactor in de regio uit te schakelen. De kiezers vonden zijn ommekeer niet voldoende. En ook een eerder groot conflict over de nieuwbouw... van het centraalstation in Stuttgart... had zijn populariteit aldanig verzwakt. Een bittere dag dus voor de CDU en voor Stefan Mappus. Het is voor mij heel persoonlijk een zeer bittere dag. Maar eerst is ze ook... Deze ergebsnis aan te nemen. En wordt niet einfach, men 58 jaar anders gewoond is. Oppositie voor de CDU is heel nieuws... en dat wordt dus wel even wennen na 58 jaar aan de macht te zijn geweest. De uitslag is vooral ook een bittere nederlaag voor bondskanselier Merkel. Haar manoeuvre om direct na de kernramp in Japan een pauze in te lassen in het beleid om kerncentrales langer open te houden, dat zien veel kiezers als een verkiezingstruc. Voorzitter Gabriel van de Sociaaldemocraten wrijft het er in Berlijn nog even in. Ik denk dat het eindeutig is: er is geen terug. We werden erleben dat ook CDU en FDP niet anders kunnen als na dem Wahlsandtag ernst te maken met de energiewende. Ook Merkel's CDU en de liberale FDP zullen nu toe moeten geven dat er maar één ding op zit, zegt Gabriel: stoppen met kernenergie zo snel mogelijk. Een regering in Baden-Württemberg van Groenen en Sociaaldemocraten dus. En de Sociaaldemocraten hadden beloofd dat de Groenen de premier mogen leveren als die groter worden. Ook al is dat moeilijk te verkroppen voor lijsttrekker Niels Smit van de SPD. Nee, het votum der Wählerinnen en Wähler gilt. En die hebben uh, de Groenen een mandaat meer. Verpast. Ja, ze hebben één zetel meer. Het is net genoeg voor de Groenen. Maar ze willen geen groene dictatuur uitgaan oefenen. De nieuwe premier beseft dat na deze hevige verkiezingscampagne en de revolutionaire uitslag het tijd is voor verzoening. We werden eerst maar een ander regeringsstil einführen: een regeringsstil die met de burgers gaat. En niet een regeringsstil ohne besonnenheid, die in Rustige hervormingen, de mensen weer het gevoel geven dat er naar ze geluisterd wordt, dat wordt de nieuwe stijl. Het thema wat zijn, een politiek des Juist, politieke draai, dus in Duitsland in twee deelstaten gaat het helemaal op zijn kop. U hoorde Wouter Meijer en u hoorde hem later vanochtend ook nog. Melk is goed voor elk. Dat was in ons land ooit een gevleugelde uitspraak van... weet u het nog, Joris Driepinter. Traditionele producten zoals melk, yoghurt en vla hebben het moeilijk. Zo is de consumptie van melk vorig jaar op een dieptepunt beland. 60 liter per Nederlander. En dat is niet genoeg. Hoe komt dat? Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging met die vraag... naar de zuivelfabriek van Friesland Campina in Maasdam. Dit is de productieruimte. Dat is wel te horen. Wat ruik ik nou? Aardbeien en abrikozen. In enorme tanks, roep van Donner, van Friesland Campina. Hier worden dus de producten voorbereid. Bijvoorbeeld yoghurt. Dat moet een aantal dagen staan om zuur te worden. Er worden bacteriën aan de melk toegevoegd. En die producten gebruiken we weer in bijvoorbeeld yoghurt, maar ook in drinkyoghurt. Drinkyoghurtlijn 8. In deze fabriek maken we dus heel veel zuiveldranken. En we maken hier zeg maar, zo'n 5,5 miljoen verpakkingen per week. Bijna een miljoen liter per dag. Alleen voor de Nederlandse markt. Wat ik zo raar vind, dat ik hier niet één werknemer zie lopen. Nee, alles wordt eigenlijk uh, computergestuurd. Nou, laten we maar een beetje uit de wind gaan staan. Een beetje veel uh, kabaal. Meneer Van Dongen, uh, hoe is het gesteld met die consumptie van melk? Nou, Het gaat op zich wel heel goed in Nederland, want Nederland is een enorm zuiverland, maar we zien wel een dalende lijn. Gaat er elk jaar een litertje vanaf? Er gaat elk jaar een litertje vanaf. Is dat een probleem voor de mensheid? Het zuivel is natuurlijk een heel gezond voedingsmiddel, dat weten ook een heleboel mensen. En zuivel maakt echt deel uit van ons dagelijks voedingspatroon. Wat zit er allemaal in? Er zitten mineralen in, er zitten natuurlijk vooral eiwitten in, er zitten vetten in en er zitten vitamine in. En toch, de traditionele producten, de gewone melk, de gewone karnemelk... dat wordt minder en minder. Mensen houden tegenwoordig meer van een smaakje. Aardbei of peer, banaan. Ja, mensen houden heel erg van verschillende smaakjes. We zijn hartstikke verwend. En uh, ik sprak een kinderdiëtiste en die zegt van... ja, kindjes van drie die al melk met een smaakje krijgen... die krijg je nooit meer aan de gewone melk. Dat is heel funest. Ja, gewone melk en gewone karnemelk zijn natuurlijk eigenlijk de beste producten. Daar is ook niets aan toegevoegd, dat is puur natuur. We weten ook dat drinkyoghurt uh, heel veel gebruikt wordt. En waar wij bijvoorbeeld nu op letten, is dat ook het suikergehalte in een aantal van die drinkjoghurts aan het verlagen zijn. Zodat uh, minder, kinderen dan ook minder calorieën binnenkrijgen. Is het toch niet trek aan een dood paard? Vindt de jeugd Coca-Cola gewoon niet veel hipper? Het is zeker niet de trek aan een doodpaard. Kijk maar eens hoeveel schapruimte er in een winkel is aan zuivelproducten. Misschien moeten we wel, en dat kunnen we aan het komt aantrekken... nog proberen beter in te spelen op hoe consumenten zuivelproducten willen consumeren. En misschien hebben we ook wel vergeten de goedheid van zuivel. Hè, de, die belangrijke voedingsstoffen die erin zitten. Dat mensen zich dat niet altijd realiseren. De laatste jaren duiken er steeds meer onderzoeken op... Hè, waaruit blijkt dat melk niet alleen maar gezond is... Je zou er ook uh, kanker van krijgen. Er zijn altijd beweringen van mensen die kijken naar een deel... of die hebben een argument en die zoeken daar een bewijslast. Dus dat heeft met die dalende omzet niks te maken? Het Wereldkanker Research Fund heeft ook aangetoond... dat zuivel geen kankerverwekkend product is. Belangrijk is dat wij de goede elementen van zuivel... die in zuivel zitten, voldoende om aandacht te gaan brengen. En daar zullen wij de komende jaren meer aandacht aan gaan besteden. Dit gaat dag en nacht door... We hebben steeds minder zuivelfabrieken in Nederland. Hè? Dus de schaalverhoting heeft plaatsgevonden. En dat betekent dat we hier dus heel efficiënt kunnen werken. Efficiënte melkproductie dus in de zuivelfabriek van Friesland Campina in Maasdam. Jeroen Schutijzer maakte dit verslag. Tien over half zeven geweest. Dit is het NOS Radio in Journaal. In Japan is men druk bezig met het opruimen van de puinhopen en het bergen ook van de lichamen na de verwoestende aardbeving en tsunami. Het Nederlands hondenteam heeft de afgelopen twaalf dagen meegezocht naar stoffelijke overschotten. De honden van het Signi-team vonden enkele tientallen lichamen. Gisteravond kwamen de honden en hun begeleiders terug op Schiphol. Leuk om jullie te zien. Hey, welkom thuis. Hoi, Ben. eens. Hoi. Hoi. Hoi. Uh, dit is uh, Rivka. Dat is een van de vier uh, Mechelaars uh, van het Signi-team. En uh, Tevens de oudste en de moeder van uh, alles wat hier rondloopt. Ja. U bent 12 dagen in Japan geweest. Ja. Wat heeft u kunnen doen? We hebben heel veel kunnen doen. We hebben een perfecte samenwerking met het leger en de plaatselijke brandweer gehad. Dus, uh, ja, dat was perfect geregeld. We hebben daar een uh, tolk gehad, een dame die ook een uh, Amerikaanse man had. Dus ik kon ook perfect tolken, want de Japanen zelf, dat bleek wel, en zeker in dat gebied waar we zaten over NATO, nou, heel sporadisch Japans of uh, Engels gesproken. Maar uh, met een tolk erbij, en, uh, die was iedere keer de link naar uh, de plaatselijke hulptroepen, ging dat prima. Ja. Um, ja, dan kun je daar dus uh, aan de slag, goed ja. aan de slag, maar het is natuurlijk een heel vervelend kamijtje dat u daar heeft gedaan, want wat, uh, u heeft daar stoffelijke overschot gevonden ook. Ja, nou het is, voor ons is het niet vervelend. Uh, het uitgangspunt is uh, voor de plaatselijke bevolking, en dat merk je ook al meteen als het eerste geborgen wordt, dat ze ontzettend dankbaar zijn dat, uh, eh, dat ze nu in ieder geval hun familielid weer terug hebben. Ja, en daar doen we het ook voor. Uh... Ja. Dit is uh, Fijnder en dat is Kazan. Uh, zij hebben goed werk kunnen verrichten de afgelopen 12 dagen in Japan? Ja, zeker. zeker. Ze hebben heel veel uh, lichamen kunnen lokaliseren. En die uh, kunnen daarna geborgen worden. En ja, daar zijn de Japanners heel blij mee. Ja. Ja. Hoe zwaar was uw taak? Ja, dit was wel een van de zwaarste puinhopen die we gezien hebben. Ook voor de honden. Hè. Dus het was allemaal hout met spijkers. en ja, Het hele gebied lag daarmee verspreid. Hè. Dus niet huisje voor huisje zoeken, maar echt het hele gebied... Uh, Afzoeken. Ja, dat was heel zwaar. Ja, en, en koud hè. Hoe reageerde de bevolking op jullie aanwezigheid? Waren ze blij dat jullie er waren? Ja, blij is je natuurlijk in de omstandigheden van zo'n grote ramp Ja, een beetje rare term misschien. Maar waren ze toch blij dat jullie er waren? Ja, op zo'n Japans hè, de eerste dagen iets rustig. Maar daarna, dan, ja, dan, ja, dan, dan kan het dankbaarheid niet op. En dan hebben de mensen tranen in de ogen en dan komen ze naar je toe. En, en ja, dus, dat is echt heel bijzonder, ja. Maar ja, het is nog steeds niet af. Ik bedoel, we hebben zelfs dat ene dorp niet helemaal af kunnen zoeken. En uh, ja, dat, dat, dat maakt het wel weer lastig, ja, om ja. naar huis te gaan. Is het ook, dat geeft ook wel een beetje een ontevreden gevoel. U heeft ook Karwei niet af kunnen maken. Ja. ja, nou ja, goed, je hebt natuurlijk wel heel veel bereikt. Maar bent, het is nog lang niet af, dat klopt. Ja. Nou, u bent nu thuis. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Even uitrusten, neem ik aan. Ja, naar nou, huis en morgen weer aan het werk. En de honden, wat gebeurt daarmee? Ja, die zullen lekker morgen uitslapen op de bank. Die hebben het beter. <laughs> die mogen in bad en krijgen lekker, extra lekkers te eten? Nou ja, ik denk dat ze wel even laten zwemmen hebben. Nou ja, ze krijgen weer een eigen brok, hoor. Honden en begeleiders van het Signi-team zijn weer terug uit Japan. Verslaggever Paul Sanders wachtte ze dus op gisteravond op Schiphol. We kijken straks even in de kranten en kustbewoners. In Noord-Nederland moet het niet raar opkijken... als er straks een boordplatform voorbij vaart. Wordt er zo meer over? Genees maar eens even naar Dennis Mooi voor de verkeersinformatie. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het nu op de weg? Uh, relatief uh, rustig nog. Er staan twaalf files, ne net geen 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Uh, ik pik even de langste eruit. De A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaken 3. En op de A7 Horens aan Dam bij de Wormer 4 kilometer... A12 vanuit Duitsland, tussen Westervoort en Arnhem Noord, 3. En bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Bij Spijkenissen ook 3 kilometer. Aan de andere kant van de stad richting Hoef van Holland op de A20. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En op de A28 Zwolle-Utrecht. Ook daar staat bij Hoevelaken 3 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend, Dennis? Nou, maandagochtend is altijd druk. Maar vanwege de zomertijd verwachten dat we dat de, de spits iets langzamer op gang komt. Okay. Omdat heel veel mensen een beetje moeten wennen aan dat ja, tijdsverschil. Zo is dat. Dus we verwachten de drukte ja, een half uurtje tot een uurtje later. Maar uh, uiteindelijk komen we toch uit op zo'n 200 kilometer. Okay. Maar na de spits wordt het weer druk bij Lisse vanwege de keukenhof. Oh natuurlijk, dat begint ook allemaal. Ja. Nou, we horen later van je. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, er komen in de buurt van Amsterdam wel wat filetjes bij. Mocht Almere ooit uitgroeien tot een stad van 350.000 mensen. Joris van der Kerkhof is daar vanochtend. Heeft het over de plannen daarvoor. Maar is iedereen daar wel zo voor, hè, Joris? Nou ja, de PVV, de grootste partij in de gemeenteraad van Almere... die vraagt in ieder geval aan uh, de mensen uit Almere wat ze daarvan vinden. Op dit moment, er is een panel, ongeveer 2000 mensen zullen erop reageren. Ja. Uh, op uw verzoek, meneer Van Dijk, u bent van de PVV... Uh, met uw vraag van moeten we wel uh, enorm uh, blijven uh, uitbreiden. We hebben hier vanaf uw appartement in Al Almere Buiten uitzicht op de... De A6 en de, A, nee, de A27 zien we hier dan weer net niet. Maar die, die, die is erachter. Het, loopt, het, het is druk, maar het loopt nu nog niet vol. Nee, in de regel gaat het hier nog goed. We zitten hier in Almere-Buiten-Oost. Uh, en een klein stukje verder uh, kom je bij Almere-Stad... en dan uh, staat het vast in de regel. Ja, hebt u dat vaker? Dat ben, ik moet er spontaan om Almere-Buiten-Oost. Uh, als je over die snelweg rijdt... dan zie je al die verschillende Almere's. Dat heeft iets lachwerkends. Nou ja, ja, lachwekkend. Het is, het is een stad van formaat inmiddels geworden. Het is 20 kilometer lang langs de A6 en een echte grote stad geworden. U werkt in Amsterdam. Daar gaat u met de auto naartoe? Nee, nee, nee. Dat, dat doe ik mezelf niet aan. Ik uh, ga lekker in de trein zitten en dan, uh, dan loopt dat uh, ja, zeg maar in 40 minuutjes naar het centrum. Blijft u in Amsterdam werken? Nee, nee ik ga mijn kantoor verplaatsen naar uh, Almere. Uh, want de reistijd breekt mij toch op en uh, ook het raadswerk uh, vraagt veel tijd... Dus uh, het is verstandig om uh, de, de, de zaak naar Almere te verplaatsen. Als het hier nou veel drukker zou worden met mensen... als er 350.000 mensen zouden komen wonen, hoe, hoe zou het dan zijn? Hoe zit u dan met z'n allen uh, in die trein uh, naar Amsterdam bijvoorbeeld? Nou ja, dan wordt het nog drukker dan het, uh, dan het nu al is. Het is uh, altijd uh, best wel afgeladen vol uh, in, uh, in de trein naar uh, Amsterdam, met name op die uh, spitsuren. Ja, het zal dan alleen maar erger worden. Uh, en dat uh, metrolijntje wat nu in de koker zit, uh, dat gaat dat uh, waarschijnlijk uh, niet verhelpen. Nou, uh, zit u in de gemeenteraad, maar u zit niet in het uh, lokale bestuur. Uh, als u nou uh, wethouder zou zijn uh, geweest, zou u dan meteen hebben gezegd van... Als er geen andere uh, uh, mogelijkheid is voor de auto's om, om, om, om de stad uit te gaan... dan stoppen we sowieso meteen met die uitbreiding? Nou ja, wat de raad hier heeft gezegd een aantal jaren geleden... is eigenlijk van er moet een volwaardige uh, ontsluiting van uh, Almere komen. Wil die schaalsprong doorgang vinden? Ja, en op een of andere manier slaagt uh, de PvdA-wethouder Duivenstein daar toch in... <kacht> om het nu met een uh, armetierig metrolijntje uh, voor elkaar te krijgen... om die schaalsprongen toch door te drukken. En daar passen wij voor. En daarom vraagt u aan de mensen uit Almere, zeg wat u ervan vindt. Ja, het is eigenlijk vreemd dat het college dat nooit gedaan heeft, dat het bestuur hier dat nooit gedaan heeft. Nou ja, nou doen wij het maar. En ja, we gaan eens kijken wat eruit komt vandaag. Ja, enig idee? Nou ja, als de voortekenen niet bedriegen, dan zal het zo zijn dat de Almere die plannen afkeurt. Staan we hier prachtig buiten? Uh, maar ja, die diepe stem is niet voor niks zo. Volgens mij kunnen we beter naar binnen gaan. Het is ook nog een beetje koud. Um, en wat je hier dan ziet als je hier binnenkomt... is wel groot, hè, die ja. huizen hier. Ja, heel groot. Nou, dat is fijn wonen dan. Ja. ja. Zou het mij adviseren? Uh, ja hoor, ik kom, ja. kom veranderen al meer. Oké, okay, nou, ik ben er al. <laughs> ik blijf in ieder geval nog 2,5 uur. Ja. Of die het dan ook een huis gaat kopen? Joris van der Kerkhof... Ik weet het niet. Ik vermoed dat hij weer razendsnel vertrekt uit Almere... richting het zuiden als die klaar is. Wij gaan naar um, het uh, rem-eiland. Ik had het er net al even over. Kustbewoners in het noorden van Nederland... Uh, zouden zomaar een boorplatform uh, kunnen zien voorbijvaren. Um, het beroemde rem-eiland wordt namelijk... van Delftcel naar Amsterdam gesleept. En dat gebeurt um, vandaag of morgen. Het eiland bood in 1964 plek... aan de eerste commerciële tv-zender van Nederland. TV Noordzee. Een Amsterdamse horecaondernemer heeft het gered van de sloop om er een restaurant in te beginnen. Het hele gevaarte wordt verplaatst door Hesselras, projectleider bij de firma Wagenborg Sleepdienst. En we hebben nu contact met hem. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is dat rem-eiland wat u straks achter uw boot heeft hangen? Hij is uh, 25 meter lang, 16 meter breed, een hoogte van 13 meter, een tot van 450 ton. Dat is een behoorlijk gevaar. Dan komt u nog bruggen tegen? Wij komen geen bruggen tegen. U kunt in één Alleen, keer doorvaren? We kunnen in één keer doorvaren tot Heimhuiden en dan kunnen we de, de sluitje van Heimhuiden tegen. Meneer Ras, hoe, hoe lastig is dat zo'n booreiland slepen? Want het is natuurlijk niet zo gestroomlijnd als een schip. Nou, we hebben hem op een ponton staan, ah. dus uh, dat valt mee. Maar, wat, wat, wat, wat is het probleem? Is het kwetsbaar bijvoorbeeld? Nou, goed. Er zijn, uh, Ja, daar zitten heel veel ramen in, natuurlijk. Dus, uh, ja, dus we kunnen niet uh, zo hard slepen, want ja, hebben we hebben toch een beetje golfslag. En doe de trilling in niet op de on staat voor de golven, dan uh, we kunnen de ramen ook wel eens gaan springen, ja. Ah. Dus je moet hem heel voorzichtig voortslepen. Nou, ja, met uh, ja, rustig aan. Mm -hmm. En het, het is goed weer geloof ik, hè? Dat is wel gunstig, kan ik me voorstellen. Ja, we zijn echt het gunstige weer. Uh, ...hebben we nu wat we hebben kunnen. En wat is er uh, gunstig aan? Uh, ja, hollenslag en uh, windsterkte. He, heeft u daar speciaal op gewacht, op goed weer? Nee, nee, nee. Dat moet je maar afwachten. Dat, dat is mazzel. Dus uh, ja, maar dat hebben we zelf niet in de hand natuurlijk. Maar ja, het is zo uitgekomen dat we nu uh, toevallig uh, het mooie weer op onze hand hebben. Ja. Het, is wel, het is wel goed voor het zicht. Verwacht u veel bekijks onderweg? Ja, we hebben uh, wel goed veel bekijks, ja, je kan hem eigenlijk niet zien heel veel over de Noordzee gaan, dus, uh, maar goed, uh, straks uh, morgen op het dan kunnen we wel redelijk uh, veel mensen staan om het te bekijken, want het is toch wel iets aparts. Want wanneer kunnen we hem zien, stel dat wij uh, willen kijken? Als het goed is, zijn wij met 20 uur zijn wij in uh, IJmuiden, mm -hmm. nou, dan gaan we een uurtje uh, door de sluis. En dan met twee uur kunnen wij uh, ja, twee uur tijd kunnen we in Amsterdam zijn. Oké, okay, dus morgen in de loop van de dag? Ja, morgen. Ik denk morgen uh, rond 11, 8, 12 uur... dat wij kunnen in de auto. halen. Nou, dan gaan wij eens even kijken hoe dat eruit ziet. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja hoor, geen dank. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Bericht ging vorige week al rond, maar volgens de pers is het nu bevestigd. De NAVO gaat niet akkoord met de Nederlandse aanpassingen... aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Krant citeert NAVO-kapitein Ashcroft... Onder druk van de Tweede Kamer past het kabinet het plan aan. De basistraining van agenten zou nu moeten worden verlengd van zes naar acht weken. Nou, in de pers zegt kapitein Ashcroft... aanpassing van het trainingscurriculum bedreigt de verdere standaardisering van de training. Uitbreiding van de training van zes naar acht weken zorgt voor complicaties. We moeten één curriculum houden met één tijdspad. Trouw meldt dat er te veel nadruk ligt op het streng straffen van jonge delinquenten. Hierdoor raakt het opvoedend karakter van het Nederlands jeugdstrafrecht ondergesneden. Raad voor strafrecht toepassing en de jeugdbescherming adviseert staatssecretaris Steven vandaag het beleid te veranderen. Het aantal TBS'ers dat vorig jaar ontsnapte tijdens verlof is bijna verdubbeld. Dat schrijft De Telegraaf. 41 TBS'ers ontsnapte tegen 22 het jaar daarvoor. Het aantal ontsnappingen is een tegenvaller voor staatssecretaris Steven staat in de krant, die het aantal incidenten met TBS'ers juist wilde terugdringen. Projectontwikkelaars die in Amsterdam op toplocaties willen bouwen, moeten ergens anders in de stad leegstand dan gaan tegengaan. Dat kan door slopen of door gebouwen een andere bestemming te geven, zegt het Financiële Dagblad. Burgemeester de van der Laan laat onderzoeken of die projectontwikkelaars daartoe kan dwingen, zelfs Amsterdam kampt met 17% leegstand in kantoorruimtes. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar het voorschrijven van medicijnen door artsen en psychiaters bij patiënten met ADHD, dat schrijft Trouw. Minister van Volksgezondheid Schippers heeft dat besloten na aanhoudende signalen dat het te makkelijk de diagnose ADHD zou worden gesteld. Ook zouden er te snel medicijnen worden voorgeschreven. In december ontkende de staatssecretaris dit nog. SP en PvdA dringen aan op het vertrek van de directie en de raad van toezicht van ontwikkelingsorganisatie SNV, de Volkskrant. Die krant heeft zaterdag dat de SNV opdrachten heeft gegund aan vrienden en familie... en dat het bedrijf in Latijns-Amerika de Europese aanbestedingsregels heeft overtreden. Elke keer denk je, het kan toch niet gekker, zegt PvdA-kamerlid Dikkers... maar dan krijgen ze het toch weer voor elkaar. De PVV wil dat de subsidie wordt stopgezet. Bonje bij de biologische winkels weet trouw. Uh, het grootste keten Natuurwinkel ziet 40 van zijn 55 franchisers vertrekken. Aanleiding is een conflict over de hoge marges die de eigenaar, groothandel Natudis, voor zichzelf stelt. Op de achtergrond speelt een principieel verschil van mening. Natudis is namelijk sinds enkele jaren eigendom van het beursgenoteerde Wessane. En daarmee is een ander soort mensen op het toneel gekomen. Meer gefocust op omzetten en geld verdienen. Al dus een van de winkeliers. Het gaat ons ook om de bezieling die achter zo'n product zit. Het verhaal daarachter. Vertrokken winkeliers hebben onderdak gevonden bij keten Eco Plaza. Waar is je hoofddoekje? Dus, uh, <laughs> ik heb Thuis, hè? He? Ja, ja. Het is vandaag Nationale Van hoofddoekjesdag. Hoofddoekjes. Oh, Twee jaar geleden werd de Dag in het Leven geroepen. Nationale Hoofddoekjesdag. Als signaal tegen een dreigend verbod. Spits schrijft dat het beladen stukje textiel... meer en meer een style-item wordt. Modemerken zoals Prada en Ralph Lauren... hebben de hoofddoek in hun collectie opgenomen. Elke morgen sta ik stil bij hoe ik me voel... en welke doek daar het beste bij past, vertelt de moslim in de kant. Er zijn zelfs workshops hoe je de hoofddoek... het meest modieus kunt dragen. Het is zoals in de jaren 50... Vertelt initiatiefnemer. Eh, filmsterren als Audrey Hepburn en Grace Kelly droegen de hoofddoek op een statige manier en benadrukten daarmee hun vrouwelijkheid: baas over eigen hoofd op spits dan ook. Leuk vond uh. ik. Kijk, en zo zien uh, de gillende meisjes eruit. Oh, ja. uh, die gilden om Justin Bieber. We hebben ze vanochtend al even laten horen... in het NOS Radio 1 Journaal. Nou, in de meeste kranten wel aandacht voor het optreden van Bieber... gisteren in het uh, port Sportpaleis Ahoy. Bieber zelf heeft uh, nou, inderdaad leuk haar. Zoals de meisjes al riepen. Of gilden moet ik misschien zeggen. Een mooi uh, zilvergrijs pakje heeft hij aan. En de meisjes? Ongelooflijk. Ja, staan echt te gillen. Na zeven uur over de NAVO, die nu helemaal de leiding overneemt. Over de militaire acties rond Libië. We zijn in Almere, dat uh, debatteert over uitbreiding. En we hebben het, als het goed is, ook nog even over Justin Bieber. Oh my god. Het fever is uh, weer wat gezakt. Hier volgt een uitzending voor de verkeersveiligheid... De zomertijd is ingegaan. Tijd om uw winterbanden te wisselen. Zo gaat u veilig op weg en voorkomt u onnodige slijtage. Dank voor uw bijdrage aan de verkeersveiligheid. Kijk op debandenwisselweken.nl en maak een afspraak bij de Vaco Bandenspecialist. Aan de bestemming. Resolue sos! Herken je een type man. Ja, die ken ik. Twintig glazen per dag, acht vrouwen per week. Oh ja, en drie hersencellen per hersenhelft. En aan de stiel. Herken je de vakman. U heeft al een heggeschaar van stiel vanaf 199 euro. Stiel. Enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein.